Volgens de organisatie zijn de feesten tot nu toe rustig verlopen. De Nijmeegse Vierdaagse begint dinsdag. In totaal mogen er 45.000 mensen deelnemen. De marsleiding neemt waarschijnlijk speciale maatregelen... vanwege de verwachte hitte op de eerste wandeldag. De geschorste Oranjepastoor uit Opdam krijgt op internet massaal steun. Pastoor Vlaar is door de bischop geschorst... omdat hij vorige week zondag, op de dag van de WK-finale... een voetbalmis opdroeg. De kerk was met oranje vlaggetjes versierd en Vlaar vroeg in een oranje kazuivel om verbondenheid en teamgeest. Volgens de bischop kon dat niet door de beugel, maar veel gelovigen zijn het daar niet mee eens. Een speciale fanpagina voor de pastoor op Hives kreeg in een paar dagen ruim 2200 leden. Een internetpetitie is vele honderden keren getekend. Volgens de initiatiefnemers maakt pastoor Vlaar het geloof juist aantrekkelijk en levend.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 De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Oeganda is opgeëist door Al-Shabaab. Dat is een islamitische groep die tegen de aanwezigheid van Oegandese militairen in Somalië is. Het weer, vannacht helder en een graad of 12. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomer. zomerhit.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 Boom.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 Stop! It gets me down I see nothing wrong Spending my style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 this weather is Het ritme van ZF.